Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. Marielle Hageman met het NOS Journaal. De politie in Berlijn heeft nog geen spoor van de daders... die vanmiddag een overval hebben gepleegd... tijdens een groot pokertoernooi in een vijfsterrenhotel... Volgens ooggetuigen stormden vier of zes gemaskerde overvallers de zaal in het Hyatt Hotel binnen. Ze zouden automatische wapens, handgranaten en machetes bij zich hebben gehad. De overvallers dwongen medewerkers van het pokertoernooi om hen geld te geven... en wisten vervolgens te ontkomen. In de paniek die ontstond raakten een paar mensen licht gewond. De overval werd gepleegd tijdens de European Pokertour... volgens de organisatie het grootste pokertoernooi van Duitsland. De hoofdprijs is 1 miljoen euro... Het is niet duidelijk hoeveel geld de overvallers hebben buitgemaakt. VVD-leider Mark Rutte is door het hoofdbestuur van de partij... voorgedragen als lijsttrekker bij de parlementsverkiezingen van 9 juni. In april stellen VVD-leden de kandidatenlijst en het lijsttrekkerschap vast. Rutte is sinds 2006 fractieleider van de VVD... en weet dan ook voor het eerst lijsttrekker. Bij de daaropvolgende verkiezingen verloor de VVD zes zetels... en kreeg Rutte minder voorkeurstemmen dan de nummer 2 op de lijst, Rita Verdonk.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 In de Eredivisie heeft Heracles thuis met 3-2 gewonnen van Willem II. Ado Den Haag en Vitesse speelden in Den Haag 1-1 gelijk. Ze houden daarmee plaats 15 en 16 in de Eredivisie. Eerder op de avond won AZ thuis met 4-1 van Heerenveen. Het weer helder en het koelt snel af. Vannacht vriest het licht met minima tussen min 7 en min 3. Morgen zonnig met temperaturen tussen 2 en 4 graden.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 Nine and just stay alone. That's what you do, just stay alone. Now that you're so fucking, hey, what do you think? What is it called? It's called a lake-sized tank. Just forget about the troubles in your mind and fire and just stay alone. That's what you do, just stay alone. Now the you so fucking hate, what do you think? What is it called? It's called a lakeside Stank If you're ready to party and you want to get down, bring your ma, your aunt, and Brother James Brown, bring to M and Toto too, and all the body do to you do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 What if you...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 Make the